Remons Rehm met het NMS-journaal. De Soedanese president al-Bashir mag Zuid-Afrika niet uit. Hij is in Johannesburg voor een top van de Afrikaanse Unie. Een rechtbank heeft besloten dat Bashir in het land moet blijven... totdat besloten is of hij wel of niet moet worden overgedragen... aan het internationaal strafhof in Den Haag. Het strafhof heeft Zuid-Afrika gevraagd om zijn uitlevering. De rechtbank buigt zich nu over dat verzoek. Het strafhof wil Bashir berechten voor genocide in de regio Darfur. In dat gebied zijn zeker 300.000 mensen omgekomen. Soedanese regeringstroepen, gesteund door een Arabische militie, hebben slachtingen aangericht onder de niet-Arabische bevolking. In zijn woonplaats Amsterdam is zanger en tekstdichter Dokter Anders P. overleden. Zijn grootste succes had hij met liedjes als De Veerpont, De Dodenrit... ...Trapportaal, De Zusters Karamazov, over Tante Constance en Tante Mathilde... ...en Knolraap, Lof, Schorseneren en Prei. Zijn echte naam was Heinz Polzer. Hij werd geboren in Zwitserland en kwam als kleuter naar Nederland. Hij studeerde economie en trad al in zijn studententijd op. Met zijn karakteristieke, krakerige stem was hij een opvallende verschijning op het toneel... Dr. Anders P. was een grootmeester in allerlei versvormen... en zijn liedjes zaten vol met absurde wendingen... en de verhalen hadden vaak een dodelijke afloop. Heinz Poltser is 95 jaar geworden. Het geld dat Sirius Request dit jaar opbrengt gaat naar de generatie van de toekomst in de grootste crisisgebieden ter wereld. Dat is bekendgemaakt op Pinkpop. Het gaat om jongeren die overleven onder de meest extreme omstandigheden in Syrië, Zuid-Soedan, Jemen, de Centraal-Afrikaanse Republiek en de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. De getroffen jongeren moeten met het ingezamelde geld de kans krijgen om zich te ontwikkelen al dus 3 fm en dan het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 15 graden op de wadden tot 23 graden in Limburg. In de namiddag en avond wordt vanuit het noorden de kans op motregen groter. Morgen is het droog. Geregeld zon. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en Knap in Muiderberg 6 kilometer file. Heeft te maken met wegwerkzaamheden en daardoor loopt het verkeer ook vast op de aansluitende A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Almerepoort en Knap en Muidenberg 3 kilometer. En nog eentje op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Nothing to know but something to drink and maybe something to smoke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 To Bessie, Bessie to attack Come merrily with me Nina to Ella, Ella to Bessie, Bessie to attack De hele aparte, maar toch wel hele leuke plaat, hè? Deze van Kovacs, je de Digging. Ja, we dus schakelen live over naar het circuitpark Zandvoort. Normaal gesproken met Willem van deze. Maar we gaan het nu even niet over racerij hebben, maar over een cd-presentatie. Goedemiddag, Dolly. Hey, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, Albert-Jan. Goedemiddag, luisteraars van Zandvoort.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 artiesten, hè? Ja, super. Echt online Kijk, Allemaal superlieve collega's die dat uh, ja, allemaal in principe belangeloos voor mij doen. Wat leuk, want ik zie er zomaar een stuk of twaalf, dertien staan. Als ja, ik het het goed er, inderdaad rond de veertien zitten, veertien, vijftien. Ja, 15. zie je wel. En er is hier van alles te doen. Kinderactiviteiten hebben jullie voor gezorgd. Er komt straks nog een piraat, die gaat een uh, ja, schatgraven met de kinderen. En uh, DJ's, weet ik het, het is vanaf één uur vanmiddag is het begonnen. Hoe laat wordt ongeveer jouw... Uh, Officieel gepresenteerd? Ik denk zelf rond uh, tussen 6 en 7 dat we dat gaan doen. Oké, okay, ja. We dus... op het hoogtepunt van de, van de ja, dag. Dat nou, dat de... kunnen we dan niet uitzenden, want op dat moment is de, de uitzending al afgelopen. Dat is jammer, maar goed, het is natuurlijk een prachtig gebeuren. Um, en het feest gaat ongeveer door tot acht 9 uur, heb ik begrepen. Hè? Uh, dat is wel de bedoeling, maar uh, mezelf kennen zal het vast wel ietsjes later gaan worden. <laughs> <laughs> en al die gezellige mensen om mij. Zo ja, dat, uh... ja, ja, ja. Hey, en dat nummer Zomerson, heb ja. je dat zelf geschreven ja. ook? Ja, ja, ja. ja zelf ja. geschreven en de muziek ook. Die uh... hebben uh, met uh, samen met uh, Wendy Molleu productiecentrum we die dus gemaakt. Ja. En dat, uh... ja. ik wilde nu gewoon express de... ik, ik heb gewoon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 mooie single. En we gaan er van, uh, vanuit dat het een klassieke zomerhit gaat worden. Laten we dat hopen, je wel. He. Ja. Echt superlief voor jullie. Ja, oké. Okay. Nou, we kunnen je volgende week weer zien, hè. Achter de het live, op de bar evenement. Klopt. En dan zal je ongetwijfeld het nummer Zomerson ook weer uh, tegenkomen. Ja, brengen. Dan mag ik hem eindelijk zingen. Dus dat, uh, oh, dan mag ik ga hem nou vol op promoten straks. Ja. Nou, vandaag gaan we natuurlijk vol vast met de single. Goed. En dat... Uh, ja, dus... Uh,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 Oh, mijn papiertje waait weg. Om 4 uur begint dat evenement live achter de bar van On Air Events en Dijkdanen. Ja, klopt. En dan kunnen we toch nog naar zijn nummer luisteren. Hartelijk dank. En bedankt. het nummer is ja? natuurlijk ook nog in alle downloadshops op internet te downloaden. Dus okay. op iTunes, uh, SBS6 is het te downloaden. Alle, alle downloadshops die er in principe zijn, kunnen we de single gewoon downloaden. Fantastisch, fantastisch. Dus... Ik dank je ontzettend voor het interview. Graag, en ik bedankt. wens je een enorme ja. leuke presentatie. Dat... Dank tot... jullie wel. Ja, oké. Okay. leuk. Goed, dank dankjewel, dankjewel. mijn Dane. We gaan weer terug naar de studio. Zover het uh, interview. Ik hoop dat jullie het allemaal mee hebben kunnen krijgen. Ja, ging helemaal goed uh, Dolly. En uh, jij nog uh, lekker genieten daar hè, van al die optredens. Ik zeker genieten.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 Je hoort hem als eerste bij CFM, de nieuwe single van Mike Dane. En die heet Zomerson, een lekkere zomerzit. Die gaat zeker heel goed doen, ook hier in Zandvoort. En mocht je de presentatie van deze cd nog willen meemaken... dan ben je van harte welkom bij La Cousse op het circuitpark Zandvoort. Zo tussen 6 en zeven gaat hij deze cd presenteren. Onze eigen Zandvoorter Mike Dane daar hebben we het over.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 is al met jou nou weer klaar met zijn bericht, hè? Ja, en dan, dan komt er later achteraan. Je de Carol Maraud, en de nieuwe single van haar heet Quick Ja, de cd-presentatie van Mike Dana vanavond tussen 6 en 7 bij Lacous op het circuitpark Zalvoort. En wij hebben de nieuwe cd al liggen in de studio. Daar heb ik er toevallig drie liggen, dus... Ja, als een luisteraar een cd wil hebben en willen bekomen via CFM... laat het even weten op 023-57-30393.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 are you with me? I want to dance by water Neat the Mexican sky Drink some margaritas By spring and blue lights Listen to the mariachi Play at midnight Are you with me? Are you with me?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 Ging de volgende dag met een glimlach op mijn gezicht de deur uit hier. Heel goed. <wijjaars> Even voor de, voor de luisteraars. Uh, Willem, jij bent uh, ja, relatief uh, uh, vers bij CFM. Ik ben nog niet eens opgedroogd. Nee, dat kan je aan ja. uh, En Willem, jij doet uh, om de... Eh, gemiddeld één keer per maand doe jij de nacht van. En zo hebben we al een aantal nachten van je mogen uh, genieten op de radio. Ja.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 Rita Franklin, Supremes, enzovoort, enzovoort. Dus dat, maar goed, dat is pas eind uh, juli. Uh, de eerste volgende is de Bruisende Rock. Ja, laten we daar, daar even op, op focussen. In de aanloop naar die nacht ja. uh, ga je aanstaande woensdag een uh, extra programma presenteren, live. Ja, als opwarmetje voor, uh, voor de nacht van de uitzending: uh, dat worden dan de, de Rock Ballads. En dan heb je het over de Rock Ballads uh, die je vaak hoorde in de jaren 80. Uh, moet ik wat namen, je weet de namen ken je waarschijnlijk zelf ook wel. Maar in ieder geval de Scorpions, uh, maar, maar ook de rockbellers van Rainbow, Juice Priest, uh, Def Leppard, Teve, het te, maar op. Te veel om op te noemen, men moet gewoon gaan luisteren. Ja, dat, dat is, is dus aanstaande woensdagavond van 10 tot 12. Van 10 tot 12 bij ZFM. Ja. Live. Live. Helemaal goed. Uh, even, wat heb, wat heb jij met de nacht? Ik bedoel, hè, normaal mens gaat het om 12 uur licht in bed, maar jij, jij leeft s'nachts. Ja, ik bruis s'nachts. Ja, je bruist zelfs dat? Ik, ik bruis uh, s'nachts, ja. Het is, uh, ik vind gewoon uh, de nachten, die, die hebben gewoon iets speciaals. Uh, ik word er een ander mens door. Ja. Ik ga er niet anders uitzien, gelukkig soms. Uh, ik vind het gewoon prettig.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 Anymore, There's a fire in my heart, a pounding in my brain brains, driving me crazy We don't need to talk about it anymore Yesterday is just a memory, and we close the door Die Willem bruis, die maakt het wel moeilijk voor me hoor, vandaag. Wat moet ik hier nou weer achteraan gaan draaien? Ja, dat was lastig. Dat wordt een heel lastig. en daar werkt de computer ook nog niet bij, dus ja. Dan wordt het nog moeilijker om een uh, keuze te maken, maar we zijn er toch in geslaagd uiteindelijk. wel, ja, jawel. Je hoorde de Yankees trouwens in High Enough. Het plaatje komt uh, woestig ook langs dan, uh, Willem? Ja, zeer zeker. Ja, ja, ja, ja zeer zeker. Ja, ja, ja. Dank u. Hoezo. Hoezo. Hoezo Hier oh, de Cityloper. Girls just wanna have van.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 Baby, looking at you, it takes me back in time Lately, I've been dreaming, you've been on my mind